Isolot Thomassen met het NOS-journaal. Heerle, Kerkrade en Brunsum zetten toch een streep door de evenementen... die gepland stonden rond de 11e van de 11e. De aftrap van het carnavalsseizoen, melden Limburgse media. Ze doen dat na een noodkreet van ziekenhuisbestuurders. Afgelopen week werd de aftrap van het carnavalsseizoen al geannuleerd... door burgemeesters in Noord- en Midden-Limburg. In Zuid-Limburg en Brabant werd besloten dat de feesten wel door mogen gaan... Maar kerkraden Heerlen en Brunsum zien daar dus van af. Het aantal mensen dat op de rand staat van hongersnood... is binnen een jaar met 3 miljoen gestegen naar 45 miljoen mensen... waarschuwt het Wereldvoedselprogramma van de VN. In 2019 waren het nog 27 miljoen mensen. De sterke toename in korte tijd is grotendeels het gevolg... van de verslechterde situatie in Afghanistan... na de machtsovername van de Taliban. Een man die vrijdag gewond raakte bij het muziekfestival in de Amerikaanse stad Houston... heeft een rechtszaak aangespannen. Hij eist 1 miljoen dollar van de organisatoren wegens nalatigheid. Tijdens het optreden van de rapper Travis Scott kwamen acht mensen in het gedrang om het leven. Scott legde zijn optreden een paar keer stil, maar maakte het wel af. Hij zegt dat hij de ernst van de situatie niet doorhad luchtvaartmaatschappij KLM heeft een hogere schuld... bij de Nederlandse overheid dan tot nu toe bekend was. In totaal gaat het om 6,5 miljard euro. Ruim 1,3 miljard meer dan werd aangenomen, meldt NRC. Het is het hoogste bedrag dat een bedrijf aan coronasteun kreeg. Het weer plaatselijk kans op mist. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. En vooral in het noorden kans op een bui bij een graad of 12.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 Used to say I like champagne Is just beaming. Your smile got me boasting my pulse roller coastering. Anyway, the four winds that blow, they're gonna send me sailing home to you. Or I'll fly with the force of a rainbow. The dream of gold will be waiting. amazing The pain that she goes through containing the hope for you Your whole world has changed The years spent before seem more cloudy than blue In many ways your baby's controlling When you haven't laid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 Attraction. I'm a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 oké. Okay. Dus ik blijf bij mezelf. En her Yeah.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 ZANG